Volgens HRW was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval en moeten zowel Syrische regering als de rebellen zich verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen gaan de komende dag verder. Rond drie uur vannacht werden de onderhandelingen opgeschort.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 De 45-jarige missionaris werd in mei veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... wegens activiteiten om de staat omver te werpen. De gezondheid van de aan suikerziekte leidende B zou volgens zijn familie niet goed zijn. Maar in wat voor conditie B precies is, weet de familie niet. Het weer. Vanochtend is het eerst droog. Straks schijnt van tijd tot tijd de zon. Vanmiddag is het bewolkt en dan regent het. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 11 oktober... en weer stapte de onderhandelende partij aan de korte voorhoud de duisternis in. Vannacht kwam Jeroen Dijsselbloem naar buiten bij zijn ministerie... en gaf aan dat ze wel wat moe zijn, maar niet geïrriteerd. En dat er, ze kunnen er geen genoeg van krijgen, opnieuw stappen zijn gezet. U hoort het allemaal vanochtend, ook... Begroting aan de andere kant van de oceaan. Republikeinen deden een handreiking, vertelt onze correspondent. We storten ons verder op de supermarktoorlog. U hoorde het zojuist al eventjes. U hoort een uh, apenopera. En we hebben het over de komst van een straatglossy. En Mayno die heeft vanochtend zijn regenbooghemd aan. Want het is coming out day. Jawel, met een metershoge nee, meters affiche gaan ze dat hier vieren. Er komt ook een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit biseksuele werknemers. Ze rapporteren steeds meer problemen, worden vaker gepest en vertonen burn-out verschijnselen. En muziek vanochtend onder andere van Christopher Cross. Misschien gaat dat wel werken. Christopher Crosshoord-de-Ut is zeven minuten over zes. Ja, ze zijn er nog steeds niet uit in Den Haag. Tot drie uur vannacht hebben coalitie D66... de ChristenUnie en de SGP onderhandeld over de begroting. Volgens minister Dijsselbloem zijn ze veel opgeschoten. Maar dat ze zes uur gesproken hebben... betekent toch niet dat ze er bijna uit zijn? Zegt Arie Slop van de ChristenUnie. Nou ja, dat kun je ook andersom zeggen natuurlijk. Had je zoveel tijd nodig om over dingen te spreken? Inderdaad, we hebben gewoon veel tijd nodig. Ik blijf het herhalen, het zijn zulke grote vraagstukken. En uh, het vraagt zoveel, ook in de gesprekken. En we willen dat op een verantwoorde en nauwkeurige manier doen. Ja, dat die tijd daar wel voor genomen moet worden. De onderhandelaars wilden verder niets kwijt over de inhoud van de gesprekken. Ook premier Rutte niet, behalve dat de gesprekken prettig verlopen.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 Voorzichtig optimisme in de Verenigde Staten over de financiële impasse die er sinds vorige week is. De Republikeinen zijn nu bereid het schuldenplafond tijdelijk te verhogen, dat maakt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boehner bekend. Uh, so what we want to is offer the president today uh, the ability uh, to move a temporary increase uh, in the debt ceiling uh, for him his willingness to sit down and discuss with us uh, a way forward to reopen uh, the government. And to start to deal with In ruil voor hun aanbod willen de Republikeinen onderhandelen over de begroting en dat willen de Democraten weer niet. Een akkoord is wel nodig, want de impasse heeft gevolgen voor de hele wereld. Dat meent Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. In dat geval is het uh, probably safe to say that this could uh, be uh, could cause severe. De aandelenbeurzen in de Verenigde Staten reageerden alvast positief op het aanbod van de Republikeinen. De Dow Jones sloot 2,2 hoger. De Verenigde Staten hebben de ontvoering van de Libische premier dan veroordeeld. Hij werd gisterochtend gegijzeld en smiddags weer vrijgelaten. De libische regering lijkt niet veel controle te hebben in eigen land, maar de VS blijft nauw met premier zij dan samenwerken, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Uh, well, certainly the president has been briefed, uh, and uh, I can tell you that we condemn the kidnapping uh, of the Libyan prime minister, and we are pleased to hear that he has been released. The United States supports Libya's efforts to fulfill the aspirations of the 2011 revolution. Een ontvoering van de premier toont aan hoe chaotisch de situatie in Libië is, twee jaar na het afzetten van Gaddafi. Hij werd verdreven met behulp van westerse landen. Die landen mogen de aandacht voor Libië nu niet laten verslappen, zegt een woordvoerder van Human Rights Watch. The governments that intervened NATO members including the Netherlands must give more attention to Libya. It's you know Gaddafi is gone it doesn't mean it is all okay. It is not all okay and there must be more focus. Focus has drifted elsewhere. Met volgens de organisatie was de ontvoering mogelijk een vergelding voor een actie van Amerikaanse elitetroepen die arresteerden afgelopen zaterdag een Al-Qaeda kopstuk in Libië. Een rel bij FC Groningen. Twee spelers van de club gingen over de schreef naar een voetbaltoernooi voor verstandelijk gehandicapten. Na afloop van het toernooi sprak stadsomroep Oog met voetballer Iliano Wijnaldum. Guiliano, je bent laatste geworden met dit toernooi? Uh, ik hoorde, je was van, wel van een van de smaakmakers, maar het is helaas niet gelukt. Uh, wat heb je te zeggen over dit toernooi? Ik moet doen, mooi. Ja, hij imiteerde een gehandicapte, terwijl zijn ploeggenoot Lorenzo Burnett vreemde bewegingen met zijn hoofd maakte. De directeur van de FC Groningen was er snel bij om hiervoor excuses aan te bieden. Uh, er balen ongelooflijk van uh, uh, excuses, uh, oprechte excuses... Uh, niet alleen van de directie van FC Groningen, maar ook van, uh, van, uh, van, van Wijnaldum. Uh, hij heeft van ons een, uh, een uh, enorme reprimande gehad. Het uh, mag duidelijk zijn, zodra uh, de mannen zich melden volgende week... Uh, dat wij uh, hierop met Wijnaldum en met de spelers absoluut over spreken. Kiliano nou, Wijnaldum zei zelf ook veel spijt te hebben. De verdediger zegt dat zijn reactie allesbehalve kwetsend bedoeld was. Goed, tot zover het nieuwsoverzicht. Ik pak de kranten erbij voor u en zie dat de Telegraaf... Onder andere schrijft over bader Harry. Geen strop voor Harry is een foto op de voorpagina... met eh, om zijn nek wel degelijk een strop, een stropdas... Grappig, hè? Uh, dronken Rusin ontspringt dans is de opener. Autoschade na dolle rit niet te verhalen op diplomatenvrouw. Dat gaat natuurlijk over de vrouw van de Russische diplomaat Borodin. Uh, Autobezitters die het slachtoffer zijn geworden van de roekeloze dronkenmansrit van de Russische diplomaat, de vrouw Borodina, kunnen waarschijnlijk fluiten naar een schadevergoeding. Het hele gezin van hoofdrolspeler Dimitri Borodin is onschendbaar. en hoeft dus geen aansprakelijkheid te erkennen. Al dus de Telegraaf vanochtend. Dan een verhaal in Spits. Voetbalslaven is daar de kop... met uh, drie mannen... in blauwe overalls... die het beeld... van de koppende... Zinedine Zidane aan het schoonpoetsen zijn. Voormalig Marokkaans international. Abdel Slam Kwado was in Qatar als betaald voetballer... slachtoffer van het Kafala-systeem. Hij zegt in spits het is de apartheid van de 21ste eeuw. En Dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereidingen van het WK in Qatar. Het AD schrijft ook over Badr Hari. De showman en de verdachte. We zien op de voorpagina een foto van Badr Hari. En daarnaast een tekening van hem. Zoals getekend in de rechtbank door de rechtbanktekenaar. Buiten de rechtbank toont kickbokser Harry zich van zijn meest charmante kant... en lag bij iedereen vriendelijk toe. Glamourboy in hart en nieren. Maar eenmaal in de beklaagde bank laat hij zich van een andere kant zien. Noors hoort hij de beschuldigingen van mishandeling aan en zwijgt. En de kant vraagt wil de echte opstaan. De Volkskrant heeft het over studenten van in Holland. Die zijn de dupe van afstudeereisen, volgens de krant. Honderden bijna afgestudeerden bij de hogeschool in Holland... zitten klem tussen verzwaarde afstudeereisen van de hbo-instelling... en het povere onderwijs dat ze hebben genoten. Dat leidt tot slepende procedures, hoge studieschulden... en persoonlijke drama's. En tot slot, Nederlands Dagblad... Heeft het over de onderhandelingen die gaande zijn? De nachtelijke onderhandelingen die alsmaar doorgaan. SGP en D66, ze kunnen niet met en niet zonder elkaar, merkt de krant op. SGP en D66 aan één tafel, dat moet wel misgaan bij de begrotingsonderhandelingen, zou je denken. Maar, schrijft het ND, wie oplet, ziet een opvallende verschuiving in de relatie tussen beide partijen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. start you I know what you're thinking You know I've been lonely too And you know that these words are consolation When you think you can't make it through There's a future for you I promise Over to you, you got no money, you got no job, or you ain't got a clue. Don't give up on your dreams, it all depends on you. You keep working night and day, you know they will come soon. No, nobody's still up over you, above, you, know we'll be there 'Cause we all got our problems, we can't get. Cause we all got up a problem We can get by Take it too hard van Tuomo. Het is 18 minuten over 6. Wij gaan kijken bij Mino Remmers. Die uh, stort zich vandaag op de coming-out-dag. Coming-out-dag. Ja. Wat is dat nou eigenlijk, Mino? Ik wist het eigenlijk ook niet dat zo'n dag bestond. Je hebt zoveel van die dagen, hè? Dieren dierendag en de dag voor mijn zus en de dag voor mijn zoon. Maar dat het ook coming-out-dag bestaat, ik wist het niet. Jij wel? Ik heb er wel eens nee. van gehoord, ja. Ja, oh. moet ik bekennen. Nou, nou ja, dat, dat is vandaag. Uh, het valt toevallig wel samen met de presentatie van de cijfers van, een, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die hebben onderzoek gedaan naar hoe het is voor homoseksuele medewerkers, biseksuele, transgenders uh, op de werkvloer. Nou, dat blijkt uit, uit die cijfers die vandaag openbaar worden gemaakt, valt dus samen met Coming Out Day, um, dat het eigenlijk best goed gaat met de homo's op de werkvloer en de lesbo's dat die eigenlijk, ja, er worden wel grappen gemaakt. Ach, waar niet. Maar er worden er wordt weinig problemen ervaren. Ja. Um, behalve voor biseksuelen. Daar, uh, daar blijkt dan uit, uit de cijfers. Ik pak het er even bij dat die toch ja, vaker gepest worden. Een negatief klimaat op de werkvloer. Um, vertonen meer burn-out verschijnselen. Zijn ook vaker ja. ontevreden. En wisselen ook vaker van baan. Gek genoeg. Dus uh, ja, waarom nou biseksuele mensen op de werkvloer... toch vaker het mikpunt zijn van misschien wel spot. Daar moeten we maar eens uh, komen vandaag. Um, op deze coming out day. Ik sta in Utrecht op het Centraal Station. Want uh, er wordt door het COC Midden-Nederland een grote campagne gestart vandaag. Uh, daarin wordt aandacht gevraagd voor vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen. Kortom, dat je altijd uit de kast moet kunnen komen, ook vandaag. Ook al loop je er wat anders bij... of trek je net iets andere kleren aan dan de meeste mensen. En daarom wordt er vandaag een metershoge poster onthuld... op een school hier vlakbij, het station in Utrecht. En in de metro deze ochtend zou, als het goed is... die poster ook levensgroot moeten staan afgebeeld. En de bedoeling is ook om die poster zoveel mogelijk te verspreiden omdat je hoe dan ook altijd uit de kast moet kunnen komen. Toen ik dat hoorde, ik ga zo de metro even opzoeken, de krant. Ik heb hem nog niet gevonden. Ik heb de, de uitdelers nog niet zien staan hier, maar ik ga het zo eens even bekijken. Dan kunnen we die poster beschrijven. Maar ik heb wel zitten graven in mijn eigen kast. Het was toch 1987 toen ik zelf uit de kast kwam. En toen kreeg ik van een vriendin een folder in mijn hand gedrukt... want daar stond altijd iets nuttigs in fondsen. Ik heb het gevonden, dat klein papiertje. Homoseksualiteit wordt nog steeds niet zo gewoon gevonden... staat er in deze folder uit maart 1987. Bijna iedereen gaat ervan uit dat een jongen op meisjes valt. Als je op jongens valt, moet je dat uitleggen. Dat is vervelend, maar het is toch ook belangrijk dat je er open over bent. En dan denk ik, goh, 1987, het is nu 2013 coming out day. Maar de foldertekst kan een heel eind hetzelfde blijven. Zo lijkt. Ja... Mankelee alweer, zeg. Nou, ik heb ook rond die tijd mijn uh, coming-out-dag gehad. Eind jaren oh. 80, ja. ja. Nou, goed, Myno. Nou, dan uh, staan we er mooi op voor vandaag. Dat hè? dacht ik ook. Ja, we slaan ons er doorheen vandaag. Gaan wij doen. Coming-out. In onze regenboogte nu. Myno Remmers vanochtend ja. in het Radio 1-journaal. Hoor je zo dadelijk en ook over het uitrollen van die enorme poster in Utrecht. Negen minuten voor, half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gisteren is in Rotterdam een opera in première gegaan... waaraan apen een stuk hebben meegeschreven. Componist Huba de Graaf hield heel simpel haar microfoon bij de apenrots. En voilà! Nou ja, ik heb bijvoorbeeld het eerste fragment, is een chimpanseetje en die doet eh, niet schrikken. En wanneer je dat langzaam laat nazingen, krijg je Nee, dit zijn geen apen. Dit zijn mannen die doen alsof ze zingende apen zijn. Zingende apen in smoking, dat wel. Met enorme bakkenbaarden en een rossige vacht op hun handen en voeten. Meestal zingt het Quartet gewijde oude muziek. Zoiets als dit. Maar nu zijn ze gibbons of chimpansees is mijn conclusie na de aanleiding van het hele onderzoek. Eerst was er zang en van daaruit is sprake ontstaan. Peter de Groot is artistiek leider van het kwartet. Hij is blij met de aandacht voor deze apenopera... maar hij wint zich er ook wel een beetje over op. Dat is ook de essentie van de voorstelling. Als wij al 17 jaar lang hoogstaande muziek brengen... dan moeten we ongelooflijk veel moeite doen. En nu ineens doen we iets geks... En dan zeg je, ja, maar zo werkt het toch? Nee, dat is gedeformeerdheid. De mens treedt in het stuk op als iemand die begint als een snobistische praatjesmaker... maar eindigt als iemand met lege handen en een mond zonder woorden. geen, geen Het apenkoor zingt onverstoorbaar verder, bijna op het irritante af. De kunst is onaanraakbaar en daar gaat de hele voorstelling over... Kunst is groter dan wij. En dat vergeten wij wel eens. Kunst is iets wat toe doet wat je nodig hebt. En niet iets wat je kleineert door het te verpakken of te verkopen of te vermarkten. En dat, en dat is waar de voorstelling over gaat. En dat is de reden waarom nota bene die apen zo onaanraakbaar blijven. Het is uiteindelijk heel erg mooi wat die apen zingen. En die schoonheid, die ongelogen schoonheid, dat is... Uh... De toch wel fijn zo'n uitleg, want het publiek blijkt alle kanten op te gaan met het stuk. Nou, er waren basisvragen hè, van het leven en van uh, waar het allemaal mee begon voor ons ook. Dat heb ik niet zo goed gesnapt, maar de muziek vond ik prachtig. Ja, ik had een beetje het idee dat het uh, ging over het verbergen van jezelf ten opzichte van andere mensen. Het ging heel diep eigenlijk en toch zo eenvoudig. En dat dat nodig is door de manier waarop de maatschappij in elkaar zit dat er op elk niveau gelogen wordt uh, onzekerheid dat je afvraagt is het dan wel de moeite waard uh, ja het is je ook maar opgedrongen het leven niemand heeft erom gevraagd volgens mij ging het een beetje over de verhouding tussen de mens en de aap zeg maar de vergelijkingen die ze hebben en de overeenkomsten het was niet echt mijn voorstelling bemoeien er niet mee aap ja, dat was hem. De apera, zoals de apenopera heet. Is de komende maanden in theaters door het hele land te zien en te horen. Hoorde een reportage van Roel Paul. We blijven bij muziek. Parijs is namelijk in de ban van Edith Piaf. Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken was dat ook heel even op Facebook. Gisteravond was er zelfs een speciale mis gehouden ter ere van de zangeres. Overleed 50 jaar geleden op 47 jaar leeftijd. En de mis was niet het enige eerbetoon, constateerde correspondent Frank Renaud. In het stadhuis van het 20e arrondissement van Parijs in het noordoosten van de stad, dat is de buurt waar Edith Piaf geboren werd, waar ze opgroeide ook, daar is een tentoonstelling ingericht over het leven van de zangeres. Aan een prachtige zaal zijn vooral foto's opgehangen. Hier aan de linkerkant zie je eigenlijk foto's die het hele leven samenvatten... van de jaren 30 tot de jaren 60 zo'n beetje. Je ziet er afgebeeld ja, met als Charles Aznavour, Yves Montand en Marlene Dietrich. Aan de rechterkant van de zaal zijn vooral krantenknipsels opgehangen... voorpagina's van weekbladen en Franse kranten... Ook over de geschiedenis natuurlijk weer van Edith Piaf. Het gaat over artikelen over haar carrière natuurlijk. Over de liefdes in het leven, over de moeizame liefdes die ze kende ook. En het eindigt natuurlijk met voorpagina's ja, over de dood van haar. 50 jaar geleden nu. We zien foto's staan van Perla Lachaise, de begraafplaats waar ze werd begraven. En waar... 40.000 Parijsenaars in de rij stonden, zoals het hier staat op de voorpagina van deze krant. 40.000 mensen die de laatste ere betoonden aan Edith Piaf, 50 jaar geleden. Ik ga er gewoon aan beginnen. Het me me euh, niet que want veel foto's zijn heel connues. Ik vind het niet heel erg bijzonder, deze tentoonstelling, zegt deze mevrouw... die er langs loopt, want het gaat veel om bekende foto's eigenlijk, die we al kennen. Ik ben niet verrast. Bent u een fan van Edith Piaf? Edith. Ja, ik ben een fan van Edith Piaf, zegt ze, en ik heet zelf ook Edith. Heeft dat iets mee te maken? Bent u Edith genoemd door uw ouders vanwege de zangeres? Ik Als je door Parijs loopt, merk je dat de stad eigenlijk nog Edith Piaf ademt door al haar poriën. Want ze lijkt alomtegenwoordig. Hier in het 20e arrondissement wordt nu die tentoonstelling gehouden... maar er worden nu ook vier dagen lang allerlei festiviteiten georganiseerd. Omdat het die sterfdag is, ter ere van Edith Piaf... dus allerlei concerten en optredens. Er staat hier ook een standbeeld van Edith Piaf. Verderop in Parijs is er een huis, een van de huizen waar ze gewoond heeft... is ingericht als een museum, het toerismebureau van Parijs, organiseert. Allemaal wandelingen door de stad langs Edith Piaf locaties waar ze heeft opgetreden en gewoond. En dan is er natuurlijk nog Begraafplaats Père Lachaise waar het graf is te vinden van Edith Piaf, waar we nu naartoe lopen. Oui, bien sûr, oui, een hele groep mensen, tientallen mensen, schuifelen langzaam één voor één langs het grote marmeren graf van de familie Piaf, waar ook Edith Piaf bij ligt. Het hele graf is bezaaid met bloemstukken en alle mensen die langslopen leggen ook een roos bij het graf. Waarom een roos? Parce que j'en amène une à chaque fois, à chaque anniversaire d'Edith, je suis une fidèle et tous les ans je lui amène une rose. Ik kom hier elk jaar, elk jaar op haar sterfdag dus zo neer af kom ik hier en leg ik een roos neer. Senne, ik hoef te doen. Senne, ik zal ze inmiddels hebben zich toch al enkele honderden mensen verzameld rond het graf van Edith Piaf. En nu komt er een speciale dienst van een aantal nabestaande vrienden en familieleden die voor het graf echt staan. En een geestelijke. Seigneur, nous Seigneur, exauce-nous. Je hoorde het in de band van Edith Piaf. Je hoorde een bijdrage van onze correspondent Frank Renoud. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Jong Oranje heeft in Tbilisi het ek kwalificatieduel tegen Georgië met 6-0 gewonnen. Grote man bij Jong Oranje was Luc Castaños... met drie doelpunten en ook nog twee assists. Een tevreden bondscoach Albert Stuyvenberg had vooral genoten van de 3-0 van Castaños. Ja, hele bijzondere goal. Want hij wil eigenlijk een bal voorgeven. En die verdwijnt in de bovenhoek. De oude beelden van Wim Jansen tegen Milaan kwamen terug in mijn geheugen. Zo'n soort bal was het eigenlijk nog meer van de achterlijn die binnenviel. En dat was een gelukkige goal, maar wel een hele belangrijke voor ons. Buitenkant vreed getrapt. Ja, dat hij dan zo bij de tweede paal binnenvalt is natuurlijk fantastisch. Maar dat was wel een heel belangrijk moment van ons. Ja, dit brak eh, het verzet eigenlijk. Nou, het zou mooi zijn als het grote oranje natuurlijk vanavond ook uh, deze score haalt. Vanavond speelt oranje de laatste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Hongarije in uh, Amsterdam in de Arena. De vraag naar kaartjes voor het WK-voetbal in 2014 in Brazilië is uh, enorm. Volgens de FIFA zijn er al 6 miljoen tickets besteld, terwijl er maar 3 miljoen beschikbaar zijn. Voor de finale zijn nu al 750.000 aanvragen gedaan, dus er zal gelood moeten worden. Goed, dat is over de sport. Straks om half zeven, dan zullen we speculeren over wie vandaag de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen gaan vandaag verder. De onderhandelaars hebben zes uur overleg tot vannacht drie uur. En toen gingen ze naar bed en ze zijn naar eigen zeggen een stuk verder gekomen... maar er is nog geen akkoord. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat Syrische opstandelingen... in augustus zeker 190 Syrische burgers hebben gedood. Meer dan 200 mensen zouden zijn gegijzeld. Volgens Human Rights Watch was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval. De prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart... heeft Albert Heijn niet meer klandizie bezorgd. Maar heeft concurrent Lidl mogelijk wel goed gedaan. Dat meldt marktonderzoeker GFK. Door de prijsverlagingen expliciet op Lidl te richten... kreeg uh, dat bedrijf meer naamsbekendheid, zeggen deskundigen. En de Australische politie heeft voor ongeveer 140 miljoen euro... aan methamfetamine in beslag genomen. De ruim 200 kilo drugs zaten verstopt in banden van een vrachtauto... die uit China naar Melbourne was verscheept. En de drugs werden ontdekt met een röntgenscan. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen op dit moment droog. En van tijd tot tijd gaat de zon ook nog schijnen. Later van het oosten uit regen. En het wordt 11 of 12 graden. Nou, John, zo ook. Als het dan droog is, zal het wel heel rustig zijn vanochtend. Ja, inderdaad, het is wel rustig. Alleen op de A15 wat files richting Europort Bij Rotterdam-Charlotte staat 3 kilometer. En verderop tussen Pernissen en Spijkenissen... daar rijdt het langzaam over lengte van 5 kilometer. Oké, okay, tot zo dadelijk, John. Als er files staan. Straks horen we hoe serieus Republikeinen en Democraten... in de Verenigde Staten zijn om de financiële problemen daar op te lossen.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor het eerst sinds dagen is er beweging in de Amerikaanse shutdown. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Boehner heeft president Obama namelijk het aanbod gedaan... om het schuldenplafond voor zes weken te verhogen. In ruil daarvoor willen de republikeinen dat Obama akkoord gaat... met onderhandelingen over de begroting. Aan de NO's collega Ryan Hemmelijn in Washington. Ryan, um, is Obama daarmee akkoord gegaan? Uh, ze spraken anderhalf uur met elkaar, maar er is nog geen deal. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat er vooruitgang is geboekt. En normaal gesproken schrijft John Boehner elke kans aan om, om de president aan te vallen. Maar nu zei hij na afloop van, uh, van de ontmoeting in het Witte Huis zei hij helemaal niks. Nou, dat kun je op zijn minst opvallend noemen. Uh, andere Republikeinen wilden wel wat zeggen en die waren overwegend positief. Net als Obama trouwens. Dus er is geen deal, maar ze praten in ieder geval wel met elkaar. Oké, okay, ja, en soms is een stilte dan inderdaad veelzeggend. Waar hebben de Republikeinen en Obama over gepraat vooral? Uh, het lijkt erop dat ze vooral hebben onderhandeld over verdere onderhandelingen. Hè, ze moesten allebei van ver komen natuurlijk, dus dit is al een belangrijke stap. Hè, de lijn van president Obama was natuurlijk de hele tijd eerst die overheid open... en het schuldenpafond omhoog, dan pas onderhandelen over de, uh, uh, over de bezuinigingen met de Republikeinen... Ja, dat standpunt werd vanavond even niet herhaald. Dus zou je kunnen zeggen, er lijkt meer bewegingsruimte te zijn voor een compromis. Ja, maar goed, dat, dat lijkt erop, zeg je. Zou je ook durven spreken van een doorbraak? Want alles zat tot nu toe echt muurvast en niemand wilde bewegen. Precies, alles zat muurvast. En, en je zou wel kunnen zeggen dat dit een klein lichtpuntje is... aan het einde van een lange tunnel. Hè. De Republikeinen moeten ook wel. Dus... Uh, ze staan rampzalig in de peilingen en ze staan ook onder druk van hun... Uh, van eh, zeg maar, bondgenoten, het bedrijfsleven. Daar staan ze onder zware druk van. Uh, iedereen wil gewoon een doorbraak. Dat zag je ook uh, gisteren op Wall Street. Alleen maar het gerucht over een deal leidde meteen tot een opleving op de beurzen. Nou, en natuurlijk, uh, volgende week donderdag is het al zover. Dus de tijdsdruk kan ook een voordeel zijn. Uh, dan mag de Amerikaanse overheid simpelweg geen geld meer lenen... om al zijn rekeningen te betalen. Nou, de Amerikaanse minister van Financiën is daar heel bang voor. Hij heeft al in een hoorzitting gewaarschuwd... voor onherstelbare schade uh, aan de economie. En volgens mij zit daar helemaal niemand op te wachten. Nee, dus als je dat op je geweten wil hebben... dan, uh, dan, ja, dan krijg je natuurlijk uh, heel Amerika en de wereld over je heen... kan ik mij zo voorstellen. Denk jij dat uh, de druk van die datum, 17 oktober... ertoe leidt dat er op korte termijn een einde komt aan de shutdown? Uh, nou, dat, de hoop is dat... Dat uh, zeg maar, de beweging over het schuldenplafond, dat, dat ook leidt tot meer vertrouwen en meer gesprekken over die shutdown. Of dat, er misschien, dat het misschien wel aan elkaar gekoppeld wordt. He, de, uh, formeel is dat niet het geval. He. De republikeinen gingen naar het Witte Huis toe met alleen maar een plan rond het schuldenplafond. En president Obama heeft toen achter gesloten deuren gezegd. Ja uh, jongens, doe ook maar even het licht aan bij de overheid. Doe dat eerst maar even. Kun je de begroting nou eens goed? Jullie zijn de enigen die dwars liggen. Hè, de Senaat is, er, is al om. Uh, uh, ik zet zo mijn handtekening als jullie met een wetsvoorstel komen. Nou, als de Republikeinen daar iets van de Democraten voor terugkrijgen, want die zei het al, ze willen er wel iets voor terugkrijgen. Nou, hoe klein ook, wat voor handreiking, uh, volgens mij willen ze op dit moment, pakken ze alles aan. Nou, als dat zover is, dan kan het in Washington heel snel gaan. Nou, kijk eens aan. Ryan Hermelijn, vanuit Washington, houdt het nieuws voor ons daar in de gaten. En later vanochtend uh, praat ik er ook nog even over met Willem Post, Amerika-deskundige. Beweging dus in ieder geval in Amerika als het om de begroting gaat, nu Nederland nog. En de Nobelprijs voor de Vrede? Vorig jaar ging die naar de Europese Unie. Verrassende keuze van het uh, comité. Dit jaar wordt vooral de naam van Malala Yousafzai genoemd. Jonge Pakistanse mensenrechtenstrijdster won gisteren al de Zagaroffprijs. Vroegen onze buitenlandcorrespondenten wie de Nobelprijs in hun land of regio zou moeten krijgen.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 Er zijn veel anderen. Er zijn veel anderen die hun namen niet kennen. Dus het zou in die zin denk ik terecht zijn als zij, en daarmee dus het onderwijs voor zeker voor meisjes, de Nobelprijs won. Om te zorgen dat alle kinderen over de hele wereld de kans hebben, de access en het recht om naar school te gaan.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 creeping up on us too fast when you start thinking it will never pass then tomorrow we'll find us Is Montreal. Verkeersinformatie, Johnson Hokken. Op de A8, Lara, richting Amsterdam, bij Oostzaan, 3 kilometer. En dan de A15, richting Europoort. Bij rotterdam Charloos 2, verderop, 5 kilometer, bij spijken Nissen. En op de N57, Oudorp, richting Rotterdam. Daar staat dus Hellevoet sluis en de afrit Brille, 3 kilometer. Gewacht je, je dat het nog veel spannender wordt? Nou, ik vanochtend. denk het niet, hoor. Nee, nee, ik wacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits voor de vrijdag. En dat betekent rond half negen ongeveer zo'n 35 kilometer. Kijk eens aan. dankjewel. je okay. Oké. je later. Het is dus 13 minuten voor zeven. We rijden door naar uh, Utrecht. Daar is Meino Remmers. Mino, waar ben jij nu? Ik ben nu aan de ingang Jaarbeursplein Utrecht Centraal. En ik heb hem even gepakt. De metro, de achterkant, daar staat hij inderdaad afgebeeld van het COC. Wat is het toch fijn dat er homo's zijn in grote koeienletters. In oranje, paars, groen, uh, zwart. En dan in kleinere letters eronder als ze maar normaal doen. Hmm. Met deze achterkant... Maar eens even naar een paar onderuitgezakte studenten wachtend op de trein naar Eindhoven. Ja, ik wel. Ik, uh, een, oom, een oom van mij, zomaar. En uh, trouwens ook een neef. Dus uh, ja, ik heb er niks tegen. Maar uh, maar? Maar, maar? ze moeten mij niet lastigvallen. <laughs> ja, ik... Wanneer vallen ze lastig? Wat is lastigvallen? Ja, nee, dat hebben ze nog niet gedaan. Maar uh, ik bedoel, als ze mij proberen te versieren, dan gaat het wat te ver. Maar ja, dat gebeurt nooit. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, nee, homo's zien blijkbaar niks aan mij. vrouw trouwens ook niet. Dus, het eh. is de teleurstelling van deze ochtend, begrijp ik. Ja, nou, de teleurstelling van de avond kun je noemen. Dus eh, vrouwen wilden mij versieren. ik wilde vrouwen versieren. Dat is allemaal een probleem. Nou ja, probeerde ze een man. Hé, sorry? Ja, probeerde ze een man. Misschien lukt dat wel. Kan ja, ook leuk nou, zijn. We... Achter mij... Nou, toch over homo's hebben... Vanavond uh, gisteravond, ja, gisteravond uh, hoe noem je dat? Hey? Vannacht. vannacht. Vannacht, precies. Uh, achter mij, hij kan het beamen. Toen uh, waren twee uh, mannen uh, met elkaar aan het zoenen. Dus uh, ik was vandaag nog uh, in aanraking met homos. Oh. En? En, uh, <lacht> en ik uh, keek toch wel uh, vrij snel de andere kant op. Dus uh, dat is wel, uh... ja, ja, ik vond het niet leuk om te zien. Ja, nou, ik, het is niet zo dat ik ervan geniet, nee. Nee, nee, nee. <laughs> wat de fuck zit je om te zijn, Hè? Dat vind ik wel jammer. Hoe oh, boeit het nou, jongen, dat die gasten gewoon iets zitten te doen? Echt, het ja, zal maar e je het je zal me echt een worst wezen, echt. Te gewoon zelf zijn. Bij mij echt helemaal niks, maar... Ze mogen voor mij alles doen wat ze willen, maar... Die ja, moeten... is, dit, is dit dan zo'n zo advertentie, hè? Is dat dan misschien een beetje achterhaald? Een beetje ouderwets? Nee, ik vind het gewoon dat het niet kan. Dat is wat anders. Tja, is maar wat je definieert als normaal... Nou ja, als een jongen toch wat meer vrouwelijk loopt of zo... of net iets andere kleren aan heeft. Ja, dat is niet iets wat ik zou doen, maar ik zou er niks echt... ik zou er niet een uh, groot probleem van maken. Nee, buurman ook niet. Ja, zolang hij maar niet uh, in de buurt komt ofzo, of uh, zo. Zeg maar, nee, hij mag niet in de buurt uh, komen. Ah, nee, maar in de zin van dat hij het uh, zeg maar, uh, direct bij jou betrokken raakt, zeg maar. Echt maar Direct bij jou betrokken raakt. Wat bedoel je dan? Bedoel je dan aanraken of aanspreken? Ja, aanraken. Versieren? Dat, ja, klopt. Ja. Ja, het waren een paar studenten die reageerden op de achterkant van de metro... waar dus een hele grote koeienletter staat. Wat is het toch fijn dat er homo's zijn? Een campagne die vandaag start. En wel op scholengemeenschap Uniek. Aan de Van Bijkershoek, Laan 2 in Utrecht. Waar wij nu naartoe gaan en waar het COC inmiddels ook aanwezig zal zijn... om daar dus aandacht te vragen voor vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen. Nou, ik zou die poster nog maar even laten hangen daar uh, in Utrecht, ja. zo dadelijk. Mayno Remmers, dank je wel voor nu, horen later van je. Het is negen uh, minuten voor zeven, ik neem u even mee terug in de tijd. U ontvangt deze prijs voor uw gehele oeuvre. Het virtueuze, gedurfde en soms zelfs duizelingwekkende de procedure van Harry Moenisch. De ontdekking van de hemel. Harry Moenisch. Was die nog in uw prijzenkast? Jawel, nee. Kijk, wat wil je als, als je begint te schrijven, je bent 18, dat dus ik wil het mooiste boek van allemaal ooit schrijven. Nou, en dan zeg je dit. Arrogantie. <coughs> ik begrijp wel wat ze bedoelen hoor. Als ik mezelf zo zie op zo'n oude opname, denk ik oh, oh. Maar het is ook een manier om de opdringige mensen op afstand te houden. Die vindt die arrogant. En die zegt als ik zo'n klootzak was als jij. Dan, dan, dan zou ik nooit meer een woord met je spreken. Dat is precies wat ik wil. Afstand creëren. Harry Mulisch hoorde u. De koning der Nederlandse letteren overleed drie jaar geleden. En vandaag is het voor de eerste keer het Harry Mulisch Festival. Een eerbetoon aan de schrijver. Gijs Schunselaar van het CPNB. Een van de initiatiefnemers van het festival. Goedemorgen. Een hele morgen. Nou, u hoorde dat Mulis was geen bescheiden man. En toch eigenlijk ook wel weer als je dit hoort. Maar hij wist wel precies waar hij goed in was. Is een festival daarom ook de juiste manier om hem te eren? Ja, ik, ik denk het wel. En we eren ook vooral uh, natuurlijk zijn, zijn werk. En we uh, willen de kracht van zijn werk laten zien. En uh, in allerlei verschillende disciplines. Uh, dus uh, volgens ons is het een, uh, een gepaste manier. En, en spreekt het werk van Mulis de jongere generatie nog aan? Uh, ja, daar, daar wordt verschillend over, uh, over gedacht, uh, maar als je goed kijkt naar de, uh, de leeslijsten op school, dan uh, staat hij daar volop nog, uh, nog op. Ik heb zelf in 2008 een, uh, een uh, project met hem gedraaid rondom zijn boek de Twee Vrouwen, uh -huh. uh, waarbij ook volop het onderwijs was uh, betrokken. En dan zie je toch dat, het, uh, uh, ja, dat zijn werk nog heel erg, heel erg aanspreekt. Maar dat is misschien wel ook het meest tijdloze boek, hè? Twee Vrouwen? Ja, tijdloos of misschien toegankelijk. Um, alhoewel daar ook weer verschillende lagen in zitten hoor. Maar, uh, en, en, en de aanslag wordt natuurlijk ook vaak uh, genoemd onder mm. scholieren. Um, um, maar goed, het, het wordt dus genoemd. En, uh, en, en, en zijn werk is dus ook zeker nog gangbaar onder, onder een jongere generatie. Ja, en gangbaar. Wat, wat, wat halen jongeren daaruit? Wat, wat hoort u daarover? Wat bedoelt u met... met uh, wat nou, wat spreekt aan? ze aan uh, in Mullus? Um, nou, ik denk dat toch ook nog wel zijn, uh, de, de, de, zijn, zijn persoon, de mythe Moelis, uh, nog wel voortleeft. Die, die, nou ja, die onbenadbaarheid waar het net ook even over uh, ging in de, in de fragmenten. Um, de, de andere zegt van, ja, bijvoorbeeld de aanslag, uh, he, gewoon lezen als een spannend verhaal. Dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor twee vrouwen. Uh, en het mooie is bijvoorbeeld, ik heb zelf... Uh, en uh, schooltijd ook een uh, muus gelezen en, en later weer herlezen. Het mooie is dat je bij het herlezen dan al die andere nieuwe lagen ontdekt... die je uh, als uh, scholier misschien niet in één niet door had. Dus dat maakt ook dat het nou ja, binnen een mensenleven nog een tijdloos uh, kan zijn. Oké. Okay. En, en wat zal er allemaal gebeuren? Want het festival vindt plaats rondom het Leidseplein in Amsterdam. Wat, wat, wat gaat daar plaatsvinden? Ja, daar, daar, dat was natuurlijk de plek waar hij woonde aan de Leidse Kade. Dus de Leidse Plein was de plek waar hij veel kwam. Amerikain, Stad Schouwburg. Het festival speelt zich daar ook uh, af en in de in de Bali. Uh, en in het Harry huis zelf, de plek waar hij woonde... daar kan je dus uh, op basis van inschrijving, moet ik erbij zeggen... Uh, kan je daar uh, naar binnen, kan je de werkkamer bekijken. Ja. Uh, speciaal tijdens het festival wordt het opengesteld. Uh, in de balie een prachtig muziekprogramma bijvoorbeeld... met uh, uh, zijn uh, vriend Rijmert de Leeuw en uh, Thomas Olimans... Een programma dat ze ooit uh, samen met Harry Moelis in het Concertgebouw deden. Er is debat in de balie. Uh, Koen Verbraak gaat in gesprek met Anna en Frida Moelis en Kitty Saal... over de favoriete filmfragmenten. Zo. En in de stad Schouwburg eigenlijk als rode draad, het stenen bruidswet op vrijdag en zaterdagavond van het Nationaal Toneel... Um, het, het, is, het is eigenlijk te veel om op te doen. Nou, dat wou ik bijna zeggen, ja. Maar heeft het toch gedaan? Fijn daarvoor. <laughs> Dank daarvoor. <laughs> <laughs> ja, hoor. En veel plezier ook uh, tijdens Dank het festival. Wel. Gijs Gunzelaar van het CPNB. Het Harimuli-festival vindt tot en met zondag plaats in Amsterdam. En als u dat uh, Harimuli's huis wil zien, moet u dus zich inschrijven, want ze verwachten veel drukte. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Femke Woldhuis is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, honderden studenten van hogeschool in Holland... die dreigen geen diploma te halen, dat meldt de Volkskrant. De studenten zijn klem komen te zitten... tussen de aangescherpte afstudeereisen en het het onderwijs van voor 2010. 80% van de studenten die vorig jaar aan media en entertainment management begonnen... heeft dat nog niet gehaald. Vorige week, vorig jaar bleek dat diverse scripties niet hbo-waardig waren. Als in Holland weer studenten laat afstuderen met scripties die niet goed genoeg zijn... dan valt het doek voor een aantal opleidingen. Dronken Russin ontspringt dans, schrijft de Telegraaf. Autobezitters die het slachtoffer zijn geworden... van de dronkenmansrit van de vrouw van de Russische diplomaat... Dmitri Borodin, die kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun centen. Ja, ze reed in een auto zonder diplomaat. kenteken weliswaar, maar ja, de auto staat wel op naam van de ambassade. Het AD meldt dat de agenten die Borodin opgepakt hebben... geen sanctie krijgen. Dat hebben bronnen aan de krant bevestigd. En Daarmee gaat Nederland in tegen de wens van Poetin... die juist een straf geëist had. Een NRC die zet de feiten over diplomaten in Nederland op een rijtje. Er zijn in Nederland meer dan 20.000 diplomaten. Die hebben allemaal in meer of mindere mate immuniteit. Bijna 6.000 genieten de hoogste status... en mogen dus net als Borodin niet aangehouden worden. Diplomaten waren vorig jaar verantwoordelijk... voor 178.000 euro aan niet betaalde boetes. Het land dat het hoogste bedrag aan boetes heeft openstaan is... ja, ja, inderdaad, Rusland. Dat tikt lekker aan. Slachtoffers, mensenhandel, die krijgen te weinig vergoed. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Volgens Europese regels hebben slachtoffers recht op compensatie... voor niet uitbetaald werk. En tot slot een postbezorger heeft twee ton gestolen. Daarover schrijft het AD. De fraudeur drukte tien belastingbrieven aan instellingen en bedrijven achterover. Die kwamen in aanmerking voor een teruggave. Nou, hij vulde vervolgens zijn eigen rekeningnummer in en streek het geld op. De belastingdienst gaat de werkwijze aanpassen, hebben ze laten weten. Dank je wel, Femke.